Wat er wel gemoed met het NWS-journaal. Het ministerie van Defensie neemt maatregelen tegen vijf studenten... en een kaderlid van de Nederlandse Defensieacademie. Volgens staatssecretaris Visser hebben ze zich schuldig gemaakt... aan grensoverschrijdend gedrag. Zo zouden de zes kwetsende afbeeldingen van Defensiemedewerkers... hebben gedeeld in de WhatsApp-groep van de klas. Ook werden bewerkte foto's uit de Tweede Wereldoorlog verspreid... en heeft een leidinggevende bij de Defensieacademie... ongepaste relaties gehad met studenten.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 Ajax heeft het contract van trainer Erik ten Hag verlengd. Dat liep deze zomer af. Hij tekent een nieuw contract tot de zomer van 2022. Ten Hag is sinds begin vorig jaar trainer van de Amsterdammers. Met de Ajax won hij afgelopen seizoen de Eredivisie en de Beker. En bereikte hij de halve finale van de Champions League. Het weer nog vanmiddag valt er verspreid nog wat buien. Met lokaal ook kans op onweer. Vanuit het westen breekt de zon wat vaker door. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen start zonnig. Later wat stapelwolken. En lokaal kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt dan ongeveer net zo warm als vandaag. In het weekend droog, geregeld zon. En stijgende temperaturen tot zo'n 25 graden op zondag. Dit was het nws journaal ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB.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 sweat that my heart's beating fast Cause you smiled and said you'd see me I still wanna love you. I wanna yeah. love you, baby, Roger. baby, baby, baby. Right I wanna yeah. be a man. Yeah. Ma yeah. ma <laughs> yeah. yeah.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 And so- vaio, sì mi, ne, chi se c'è, chi se c'è, e voglio un'altra un te. Con gli stessi tuoi discorsi, espressioni, in un altro viso cogliere, non sempre te Eni sto momenti quando dal to spazio me ne uscivo un po'